ZFM.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 Het comité dat de 5 mei-viering in Wageningen organiseert... wil snel met staatssecretaris De Vries praten. Het comité wil hem spreken over het besluit van Defensie... om niet meer mee te werken aan de 5 mei-herdenking in Wageningen. Het comité zegt door de beslissing te zijn overvallen... en is zeer teleurgesteld. Defensie richt zich voortaan op de Veteranendag in Den Haag... voor alle veteranen. Dammerton Seybrands heeft in het Olympisch Stadion in Amsterdam het wereldrecord Blind Simultaan heroverd en speelde 28 partijen in bijna 42 uur. Het vorige record stond met 27 partijen sinds juli 2008 op naam van landgenoot Erno Prosman. Daarvoor had Seybrands jarenlang het wereldrecord Blind Simultaan Dam in handen. Voor de wereldtitel moest zijbrans 70% van de maximale score halen. Van de 28 partijen in het Olympisch Stadion won hij er 18, speelde hij er 7 remise en verloor hij er 3. En daarmee haalde hij 43 punten, een score van bijna 77%. Het weer is nog mistig, later droog en zonnige periode, middagtemperatuur ongeveer 20 graden. De...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 Hoi, Zandvoort Hoi, heeft het. Hoi, en jij beleeft het. Zon, zee, oh, Zandvoort, Zomerhits zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, Toebak leeft. Goeiemorgen Zandvoort. Toebak leeft op de radio hier. Het is even na acht uur en de zon komt op. Het wordt zo mooi hier allemaal. En Het wordt ook een fantastisch weekend hier in Zandvoort. En dan hebben we het over zomerhits. Maar het is herfst jongens. Het is herfst geworden. Is het herfst geworden? Welke dag is dat, uh, was Volgens dat? Volgens uh... mij was het de uh, 22 september om kwart over elf s'avonds. Je werd het ik, ook zo Ik goed. had ook echt zo van toen s'avonds om kwart over elf. Ik denk, Er is iets. Je voelde iets? Ja, ik denk hé. Hey, je bent de echt helemaal... In, de lucht. Je bent nog helemaal in gevoel met je oude natuurlijke ja, gevoelens. Net, ja. Net, ja, natuurlijke gevoelens. Dan ja. krijg je van die feest ook, hè? Want het schijnt wel dat uh, op die dag en uh, de dag van de lente of zo. Ja? Dat je dan in, uh, weet het, in die hele mooie Egyptische gebouwen. Ja? Uh, er Is een gebouw en dan komt op die dag volgens mij de zon precies binnen tot helemaal aan het eind of zo. Ah, oké. Okay. Twee keer per jaar of zo. Ja, klopt. Ja, dat hebben simpel ja. is dat. Ja, volgens mij hebben ze zo lopen zoeken van, nou, waarvoor staan die gebouwen nou zo. En als het zonlicht zo binnenkomt, dan, dan betekent het. Twee, dat... Twee keer per jaar. We zijn niet nou... altijd met het gebouw zo schuiven. Nee, iets minder rechts, ja. iets minder rechts. Ja, ja, ja, ja, als je maar lang genoeg zoekt, dan vind je van. Hier is het voor gemaakt, terwijl het misschien gewoon pure toeval is. Maar we hebben er honderden, honderden jaren naar gezocht en dit is het dan uiteindelijk. Ja, maar toeval bestaat niet. Nee, nou ben toch het, het is het ook helemaal niet. niet toevallig dat wij hier zitten. Het moet zo zijn. Nou, ik, als je op de kletskant van, uh, kletskant van Nederland kijkt, de telegraaf... Dan, nou, denk ik, dat toeval bestaat niet. Een foto van uh, Balkenende met Barack Obama... En ook nog Michelle, de vrouw natuurlijk, Michelle, Michelle Obama. Ja. Dat ziet dat er mooi uit. Met z'n drieën staan ze erop. Het oh, en... is een groepshak. Ja, het lijkt een groepshak lijkt ja, het wel. Kijk. Barack Obama kijkt toe hoe Balken en Michelle Obama zoent. En het, het is een beetje een droge Bepoteld. foto. Bepoteld. Bepoteld, Bepoteld. Als je ook kijkt, lijkt net of Michelle tegen Obama zegt of tegen Barack... Of nee, Jezus. Tegen, tegen JP. JP. zegt, kom maar even hier. Dan zal ik je even lekker even zoenen. Kom maar, jongen. Dus hij Want het valt de... niet mee dat Nederlanders zo naar tegen je altijd Ja. Ik hou wel van je. Ja. Kom maar in de groepshak. Precies, zo lijkt het een <laughs> beetje. <laughs> nou ja, het is ook wel een mooie ook. Het is vandaag de burendag. Ja, Tadaranda, nationale burendag. De nationale burendag. Vroeger werd er heel veel aandacht aan besteed. Tegenwoordig is het een stuk minder. Nee, maar ik vind het wel jammer. Ik hoop wel dat ze ze moeten gewoon straks net als dat je hebt op 14 uh, februari gewoon echt speciale taarten maken met buurtjes erop en uh, dat je gewoon bij de buren met een taart aankomt gezellig. Die zegt van: ben ik zo blij dat ik naast je woon. <laughs> ik, ik heb ik me helemaal op. geen last van je geschreeuw Je maakt me nooit wakker. Ik hou van je. Ik echt moet, het gaat altijd wel zo geforceerd in de buurt dus dat gaat echt niet lukken. Maar wie weet komt er eentje met een leuk gebaar. Het zijn altijd dezelfde mensen die zeggen kom, we gaan even op straat even een biertje drinken met z'n allen. Ja, het weer is ernaar. Dus ik zou zeggen, probeer de laatste barbecue. Ik begin iets eerder, want het ja? wordt gauw koud moeten zaterdag. Ja, ja, fris hoor, om acht uur al. Ja, we steek hem al vier uur aan en ja. ga gewoon lekker met een rozeetje rond de barbecue staan. Steek hem al vier uur steek je hem neer en heb je geen last meer van. Hem. Dat kan ook. Ja, dus, ja, maak een barbecue van zijn huis. Ja. Kan ook nog. het kan ook nog. Best een maar goed niet. idee. Ja. Het is trouwens ooit bedacht door Douwe Egberts. Het is echt een commercieel uh, aangelegenheid ja. iets. Ja, het is ja, niet ja. dat je denkt, want die is uh, iets van de hogere hand... of zo, dat opgelegd is door uh, de regering. Ik bedoel, uh, de, de, de, noem je dat nou... SGP zou het kunnen hebben bedacht kunnen, bedacht kunnen hebben. Ja, zeker. Maar nou, het is uh, gewoon Douwe Egberts. Balken en ook, absoluut. Ja. Die dus houdt dat, er ook al van. De... Geef dat goede voorbeeld in, in de krant. Gewoon, dat he? is zeker dat waar. Een heerlijke foto. Goedemorgen, fijn dat Toesel heeft aanstaan. En hou me hier. Wij komen al hem met grote hits op die zender. Break even the script. I'm still alive, but I'm barely breathing. Just pray to a God that I don't believe in.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 What am I supposed to do when the best part of me is always you? What am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? Don't fall into pieces. Don't fall into pieces. They say bad things happen for real. Als je er eerst op krijg je er zeker ook weer uit meestal. Ik kan wel een andere vorm hebben. <laughs> Dan zijn we weer natuurlijk. Break even de script. En we moeten even in de script kijken waar we het nou over hebben. Nou, het dit was echt een bewogen week ook hè. Het was zeker een bewogen week. Wat, wat, wat heb ik te, te doen gehad, die Marco Borsato. Oh ja, hij, hij, hij, hij had echt een, een Frans Bauer momentje op tv. ja. Echt, ik, had ergens, ik moest gewoon naar Frank Bauer de, Frans Bauer denken. Even een beetje, een beetje huilen. En dan denk ik van... Jezus, die, die mensen, echt die directeuren van, van het bedrijf van, van hem... die hebben zoveel marcel gehad ook. Want die, duurde, die, die had echt zoiets van... Oh, Marco wordt elke keer uitgenodigd. Marco weet van niks. Wij weten hoe het allemaal is. Ja. Wij worden niet uitgenodigd voor een goed interview. Nee, elke keer Marco persoon weer. En elke keer moest je maar zeggen... Ik heb geen idee hoe het ooit nou is gebeurd. Nee, maar het is ook vreselijk. Ik denk ook met Marco van... Uh, misschien heeft u te veel uh, mensen vertrouwd... die niet vertrouwd konden worden. En ze zeggen wel eens van... Uh, je hebt altijd vaak een second opinion als je, als je ziek bent. Van uh, klopt het wel en dit en dat. Ja. Misschien moet je ook... Uh, ik, ga gewoon, ik ga gewoon een bedrijf beginnen. Een financieel bedrijf. En die noem ik gewoon second opinion. Hoe vind je die? Ja. Ik denk niet van... Want het is wel zo van... Je kan duidelijk niet van één iemand op aan... En hij is gewoon volledig leeggelopen op het bedrijf. En er hadden gewoon een lang genoeg waarschuwingssignalen moeten zijn. Het is gewoon doodzonde. De er lopen er bijvoorbeeld... Drie van die goed volgevreten mannen lopen dan over de straat. Die zijn er gefotografeerd. Unico Glory, nog een paar van die mensen. Echt die je denkt, nou, nou, die bel die flinke dinertjes achter hun kiezer ja, zitten. Ja, die hebben zichzelf natuurlijk al flink wat grote bonussen gegeven natuurlijk. Nou, dat denken wij dan natuurlijk weer. Dat vullen we allemaal weer in. Maar ja, ja. ik denk zeker van wel. Ik bedoel, ze hebben genoeg gegeten. Dat zie ja. ik zelfs. Ja. Ja. En, maar dat vind ik al vrij snel natuurlijk. Dus, maar goed, en dan, dan die, die, die, die Marco Borsati, die heeft al zijn geld erin gestopt. Dus ik zeg, maar, Zij ze hebben zei... Ook nog een beetje negatieve ervaringen er uh, door ik gehad? Of uh, zijn ze op volgens tijd weg? Uh, volgens zijn ze mij zijn ze gewoon alleen hun baan kwijt. Ja, meer niet. Nou, en is, als ik... zij zelf een ontslag op dat nemen, op dat moment nemen, dan, dan, dan, dan kunnen zij gewoon weer verder. En ik vind echt de media ook en de journalisten. Echt een slap stukje journalistiek afgelopen week. Alleen die Marco Bozater maar een beetje in je show halen, In de hoop dat hij weer had gaat huilen. Want dat is ja, het mooiste. Ja, ja. Het in plaats van nodig ze Unico Gloria uit. Nodigen ze iemand anders. De andere directeur van die ja. tech uit. Ga die zijn aan tand voelen. van Hoe kan dat nou? Maar ik, vind Marco, ik vind Marco wel. Ik ben uh, wel verrast over hoe die inderdaad uh, staat. Van ja oké. Okay, het is mijn verantwoordelijkheid. Ik had beter moeten weten. Dat vind, ik vind het wel heel, ja. heel sterk van hem. Ja, maar. Maar hij, hij krijgt hierdoor weer wel heel veel sympathie. Ja, natuurlijk. Dat... Dat hebben ze slim bedacht ook, want hij is het boegbeeld van dat hele bedrijf. Maar is maar het is echt in... nou? Want hij doet nou een paar extra concerten. Toe? en Die zijn gelijk uitverkocht. De ja? zwarte kaartjes oh, die ja. lopen al. Ja. Maar pas om tien uur gaat de verkoop <laughs> ja. in en je kan al zwarte kaart op internet kopen, hè? Kijk. Hoe doen ze dat nou? Dit is gewoon een hele hype, man. Ja, ik denk... dit is, echt onzin. Het is gewoon onzin. Dit is gewoon niet waar. Je moet het... niet alles geloven wat je ziet, hoor. Al die dramatiek die altijd waar, die altijd waar hij over zingt, dat, is, dat heeft hij nog verder doorgedrongen. Ja, gewoon. hij kan zich nu wel helemaal inleven. Nou, ja, dat is wel waar natuurlijk, maar goed, hij zal er geen boot er minder om eten. Nee, dat, hij dat kon we wat hebben. Maar ah, het is wel weer een leuk moment dat we samenkomen met z'n allen en dat we erover praten en dat we met Marco meevoelen. Oh, absoluut. absoluut. Hij is wel dik geworden trouwens. Ja, oh, pas ja. op mijn olie. Sch ja, mijn maar olgie. het is ook zo heel erg, want ja? dat, weet jij, dat weet jij niet, maar Sonja Bak heeft een time-out genomen. Oh, schrik dus die schrik ik van. die mensen die dat doen, die kunnen nu wel stoppen. <laughs> of niet? Die geen, die hebben, krijgen ze geen steun, maar worden die echt gewoon uh, achtergelaten? Zo, we zoeken het even uit? Ja, Sonja Bakker zit er een punt achter in haar uh, bedrijf. Ja? Want haar echtscheiding legt zoveel druk op de gewichtsconsulenten... ...dat ze haar, haar werk gewoon niet kan combineren met het schrijven van afslankboeken... ...en het maken van haar margarine. Oh, magazine, sorry. <laughs> margarine? <laughs> Ik denk al heb je ook sorry Margarine... Het maar is toch. Ogen, sorry, halverine, jongens. toch? Is gewoon hopelijk, hè? Dat is ja, geen echte ja, Margarine, nee, natuurlijk. Nee, hè? nee, precies. Maar ze wil zich wat meer uh, uh, met haar zoontjes bezighouden. En beter op haar gezondheid letten. En Ze, ze spreekt dus echt van een time-out. Wat? Ja, ja, zo... Dat zij dat moet zeggen. Ja, maar ja, er gaan ook geruchten, hè? Dat zij dan uh, met uh, Rick Veldenhof zou gaan. Nou ja, ik zou het ook wel weten. Oh, met dus zo'n leuke wil... villa. Weet je daar, een beetje cocoenen daar in Frankrijk. Nou. Rick Veldenhof moet je echt. Volgens mij, Dan moet je niet meer trouwen. Daar moet je mee bevriend zijn. Want die heeft echt. Ja, hij heeft leuke theorieën over het leven. Vrienden heb je voor het leven. En relaties zijn voor even. Voor even. Ja, Zo'n theorie heeft hij. Ja, Echt ja. een hele aparte theorie. Voor van, mij van, is het een hele leuke vent om mee op stap te gaan. En al die villa's van hem te bezoeken. Maar niet om met hem samen te wonen. Daar heeft hij helemaal geen tijd voor. Nee, maar hij heeft wel iets vaderlijks over zich. Ik kan me heel goed voorstellen ja. dat vrouwen toch hebben. Zo van. Het een beetje tussen een psychiater en een dandy in zit, hij Een beetje ja. vind ik. ik vind, ja, ik vind hem. Hij heeft wel mijn sympathie. Ik, zei, ik zou toch wel eens een keer een discussie willen gaan met Sonja Wakker over het, sowieso het eten. natuurlijk. dat is mijn. Uh, het anti-eten is eigenlijk mijn ding Om gewoon niet, niet Als je geen honger hebt, dan eet je niet Je gaat niet zomaar dingen naar binnen proppen Dat is helemaal nergens voor nee, nodig Daar zou gewoon, ik er met haar wel over praten ja. Ik denk dat jij gewoon een, een, een website moet maken En dat je daar een vaste kuur op doet En dan uh, ja. een vaste à la wilco Gewoon dat je denkt, ja, nou, ik moet er zo, misschien moet ik haar eens benaderen. en dan gaan we dus het over een heel andere boeg gooien. Nou, dat is een heel goed plan. In plaats van al die recepten. Natuurlijk zoek ik afgelopen week. heb ik er weer gezocht naar allerlei beentjes op internet. en natuurlijk heb ik er weer één gevonden. Het is een sport, maar het is ook een beentje hockey. Song Away.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 the Hij zet een beetje dat gerammelend geluid. Twintig minuten over in Toepak leeft op de radio vanuit Zandvoort zitten we tegen je aan te praten. Zeg, het is nog een beetje rustig in Zandvoort. Heb heb zijn de straatvegers al voorbij gegaan of niet? Ik heb wel wat gezien net in het straatje hier, in de Kruisstraat. Ja. heb ik ze wel even, wat gezien, maar ik weet niet zeker of ze waren. Want ze hebben niet gezwaaid naar mij. Oh nou zeg. Dat horen ze wel te doen, hè? want het is wel mijn paste op het ritueel. Ja, dat hoort erbij. Ik zit ja. ook in de bepaald schermin, een beetje ook... Uh, Net als Groundhog Day. Elke dag is hetzelfde. En als ik er een klein beetje vanaf wijk, ja, dat, dat geeft me onrust natuurlijk. Ik heb trouwens zo'n buurman die die is uh, ontslagen omdat hij te autistisch was. En oh. echt vast zat in zijn eigen patroon ook. En nu zitten wij op het balkon en we kijken uit over zijn, over zijn tuintje heen. En hij heeft verder niks te doen. Dus komt hij z'n uit zijn uh, huis vandaan. Loop uit zijn hij is, hol? Uit zijn hol. Ah, hij, is heel, <lacht> hij, is, hij heeft net, netjes verzorgd huis En dan oh. loopt hij naar zijn auto. Ziet hij wat blaadjes op zijn auto liggen. haalt hij de blaadjes eraf. En dat is de spiegel schu schuift hij naar binnen van nou, ja, Wie weet komen de mensen langs, die lopen te gaan. En de gegeven dan uh, hij heeft zijn auto liefst links van de straat staan. Maar soms dan moet hij, ze gewoon, moet hij hem recht neerzetten. Ja, het is geen plek ja. Het is geen plek. Dus dan denk je, oh, er is plek. Dan loopt hij weer het huis uit, pakt zijn auto, keert hem en zet hem precies weer op de plek waar hij altijd staat. Hij zei ook zo van dat als hij het huis binnen gaat, dat hij eerst het slot drie keer heen en weer doet en dan naar binnen en dan gelijk handen wassen. Net zoals die Jack Nicholson in die ene film. Oh ja, ja. Die was ook zo uh, heel erg. Net gewoon... als monk. Ja, okay. je hebt het ook, ja, smetvrees het ook. en zo. Maar, Smetvrij, maar die mensen krijgen ook geen Mexicaanse griep, hè? Nee, dat, dat zou je haast denken. Ja. Nou, maar toch vind ik het, ze blijven vast in bepaalde rituelen. Maar of ze nou echt hygiënisch zijn, betwijfel ik dan nog. Maar ik heb toch ook altijd dat ik nog even check of de achterdeur dicht is. En heel vaak is hij dan toch nog open, want dan dacht ik dat hij dicht was. En ik heb ook zo'n lief kind. Okay. En die gaat dan weer even de tuin in en die doet gewoon de deur op Ja! En de volgende ochtend ga ik naar bij. Shit, weer was hij open. <laughs> Ze kunnen zo naar binnen lopen helaas dus, uh, ik, ga vanavond in de, ik, ga, ik ga nu weer heel goed opletten Want straks gaan de luisteraars bij mij naar binnen ja, Ik heb het ook wel een tijdje <laughs> gehad dat je op een gegeven moment denkt Dan zit je in je auto en dan rijd je naar je werk heb je het gasdaagbaar uitgedaan ja. Ach, laat de boel me afpikken ja, je moet het oh, geef, moet je laten, ook een man. beetje overgeven. Ja, denk, kom op zeg. Wat een onzin gaat doen. Dit stap ik echt niet mee, uh, mee in. <laughs> dat, dat ga ik niet doen. Het is uh, verder... Uh, uh, kijk hoor, ze hebben overleg gehad natuurlijk. De G20. Ja, in zijn inderdaad. geweest, En hij heeft toch een indruk gemaakt. En uh, je hebt ook de G7 en zoiets. En, heeft uh, hij een indruk gemaakt? Ja, of heeft de indruk, ja, ja, Het komt dat door die huk natuurlijk. natuurlijk met, uh, hij probeerde wel de bonussen proberen. Ja. Nou, daardoor het, komt het. Ik denk dat hij daardoor... Het is net een moeder die tegen de kind zegt. Je kan het. Dat hij denkt. Mam, ik ga ervoor. Nou, wie weet. Maar hij ja. zei wel een uh, gegeven moment. Het is jammer dat die bonussen, die wilde ik afschaffen. Maar dat is er niet helemaal doorheen gekomen. Maar hallo, het was een klimaat, de pup. En ja, dan maar zij, toch? En dan gaan zij, het was toch specifiek voor klimaat? Ja, klimaat, maar ze hebben we het toch ook over de bonussen gehad. Oh. Dus, nou als we het toch over, over bonussen en over klimaat hebben. zoiets, In Amsterdam hebben ze natuurlijk een uh, groot plan. Uh, de campagne. Om daar namelijk, het moet een hele schone stad moeten worden. En hebben mensen van de Telehavens een uh, stelling neergezet. Schone stad, utopie. Ofwel, dat is, dat is gewoon niet haalbaar. En ze hebben daar ruim, nou bijna 3000 mensen hebben ze daar uh, uh, over geïnterviewd. En 80% zegt het dat het niet haalbaar is. En 20% zegt, nou ja, het is misschien wel haalbaar. Nou, ik vind, het, uh, ik vind dat het haalbaar moet zijn. Want er zijn bepaalde landen, als je daar komt, is het gewoon schoon. Ja, het moet wel kunnen, mensen zou je denken. waarom halen andere landen wel die utopie en wij niet? Ja, maar ja, zij zeggen in Amsterdam, er zijn nog veel belangrijkere zaken die gedaan moeten worden. Zoals illegale zwervers, wapenbezit. Ja, en die zeker zwervers, in de bijl, moet er wel iets gebeuren. Nou, hè? Die zwervers die, die liggen daar ook maar op staan. Die moeten we gewoon ook opruimen. Ja. Toch? Ja. Ga ergens anders zwerven. Maar iedereen heeft er ja. ook recht om op bestaan. Ik bedoel, zij ja, hebben gekozen vaak voor zo'n bestaan. Ik denk, ja, daar moet toch ook ruimte voor zijn. Moeten we niet een soort zwerversdorp ja, Of een, hang, een hangplek voor zwervers. Ja. Dan er en dan er ook er, kan onze jeugd erbij gewoon. Dat is nou, ja. allemaal helemaal geen probleem. Wat had ik nog. Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb nu een prachtige brug. Maar dan moet ik, moet ik wel vinden waar, waar mijn brug ligt. Want ik, uh, ik zag dus inderdaad dat er nu een, een kind van 12 jaar is gevonden uh, en gearresteerd vanwege het, uh, het gebruik van drugs en het, het hebben van drugs. Ach, en, en, en, is, dat en hier, nog, is dat nog wereldnieuws zoiets? Ja, nee, ze zijn nu in Haarlem zijn ze aan het... Uh, Jagen op jonge blowers in de binnenstad. Ja? Dus uh, ik, bij deze zal ik dus alle, alle jonge blowers even waarschuwen. van jongens, je bent dus gewoon niet goed bezig. De politie heeft een beetje een hekel aan dat je dit nu aan het doen bent. En je moet dus gewoon gelijk uh, worden opgepakt. En uh, hier gaat het over uh, een artikel over een trapzitter van 17. Maar uh, hup, hij wordt wel gearresteerd. En er zijn dus nu. Uh... Een trapzitter van 17. Ja, ja die zat te blowen. Ja, je gaat, niet, je gaat niet hard als je bloot, natuurlijk. Hè? Dat snap je wel. Wacht even, een trap, wat is een trapzitter? Oh, iemand die op de trap zit, natuurlijk. Dat kan tegenwoordig ook niet meer. Nee, maar Hij was ja... niet aan het lopen, hè? Want je mag namelijk als je gedronken hebt of gebloot hebt, dan mag je. Mag je niet lopen. Mag je niet lopen. Dan moet je gewoon zeg maar op een brancard moet je worden uh, vervoerd. Nou, maar ik hoorde dus in Amerika, hè, moet je er al die zakken ook om die, om die flessen drank heen doen en zo. Ja, hè? Dan hoorde ik van onze eigen. Eigen Jaap Kerkman. Dat hij ooit in Canada. En hebben we het over heel lang geleden. Ja. Een, een, een, een kratje bier bij schat. Of zo'n zo six pack. Ja. En hij, hij tilde niet zo lekker. Met het papier erom. Dus hij denkt. Nou dag. Papier weg. Ik, ik til hem gewoon even naar de auto toe. Ja. 25 dollar boete of zo. Of 20. Zo. Sorry Jaap, als het bedrag niet goed is. Gaat om principes hè? Ja kijk, alles wordt in mijn hoofd opgeslagen. Maar dus dan zie je van, je mag dus in het openbaar niet eens laten zien dat je drank vervoert. Nou, dan moet je hier kijken hoe ze daar op de schelling die hele muren hebben van, van, van kratten en ok. zo. Ja, het is wel waar na afgelopen week. Het stond in verschillende kranten ook over uh, het alcoholmisbruik van bekende sterren. Zoals Jan Smit, dat je toch denkt, nou, dat is echt... Uh, drinkt hij zoveel? Die drinkt heel veel samen met uh, Nick en Simon. Ja, straks onthouden ze tekst niet meer. Nou, echt, als je dat ook af en toe ziet hoe het toegaat in dat soort programma's. Dat je denkt van, moeten wij dat zien? Waar is dat goed voor? Ja, kijk je in de keuken moet je niet altijd willen hebben. Nee, ik denk nou, laat hem gewoon die onschuldige schoonzoon uh, zijn. Ja, de idealen. De idealen dat wij denken, ja. zo is hij. Maar je hoeft niet te laten zien dat hij echt uh, elk weekend helemaal losgaat met drank. Ja, maar hij is nu toch ook een, uh, bezig met een of andere show. Want wij werden uitgenodigd om erheen uh, te gaan. Dat was afgelopen dinsdag in heel veel zoom van... Uh, Weet je nog wel wat je gedaan hebt of zo? Een of andere show. Hypnose show. Okay. En die doet hij. Okay. Ja. Oh, dat heb ik gezien, ja. <coughs> maar hij weet het gewoon sowieso dan niet als hij zoveel drinkt. Nee, lijkt me niet. Dat dus, uh, is, uh, nou, is klaar. Straks van nieuws uit de regio. Je kan onder andere ergens geld in steken te investeren. Obligaties kopen bij de gemeente heen. Nee, dan straks daar meer over. Dus even flippen om. Gravity calling. should be crawling Her number's been called And it was definitely gravity calling And he's quadruple clever With what he half understands But the mousetrap waits For the fingers of the unwary hand And all his big plans Keep stalling stops to wonder if they might be gravity calling. Van Flipron, jorde vast nog meer. van. Ik zal eens kijken op het cd'tje. Van al meer geinige stukjes muziek op te vinden zijn. Dat hoor je allemaal hier. In de zaterdagmorgen bij Toebak Leeft af en toe is wat nieuwe muziek op die zender. Het is half geweest en half altijd even nieuws uit de regio. En wat heb jij zo allemaal uh, te melden? Nou, ik zie hier nu een uh, bericht. En dat uh, treft mij. Dat er een nationale kunstkoopregeling is. Uh, en, en de kunsthandel Artatra. Die zit op de Kostverloorstraat. Die heeft zich direct aangeschaft. ...voor uh, aangesloten bij die Nationale Kunstkoopregeling. Dit betekent dus dat u een kunstwerk kunt aanschaffen... ...met een renteloze aflossing van 36 maanden. Maar hij moet wel uh, 1000 euro zijn, dat ding. Ik denk van, oké, okay, dat is toch uh, okay. wat anders. Ik denk dat die hoort bij de uitleen of zo. En ja, daarnaast ja. heb ik dus toch, toch uh, het verzoek aan iedereen van... Uh, ...jongens, ga vanmiddag naar het dorp om onze eigen Klaas Koper aan te moedigen. Want het is vandaag... Uh, de internationale stads- en dorpomroepersconcours. Nou, het weer is heerlijk. Dus we gaan lekker op het terrasje zitten. En gaan kijken hoe al die omroepers vanaf half twee... tweemaal in actie gaan komen. En hun roep gaan laten schallen over het plein. Waar heeft die man ook nooit iets voor ons gedaan op de radio? Dat je denkt van dat hij wat dingen inbrult gewoon. Ja, dat moeten we eigenlijk nog eens een keer regelen. Ja, maar een kleine stap. Ik bedoel, die man loopt overal te schreeuwen. En dan denk ik, laat hij zijn stem... Sparen en die gewoon op die zend, Dan ja, bereikt hij veel meer mensen. Hij hoeft er helemaal geen moeite voor te doen. Hij gaat dus helemaal niet speciaal zijn stem trainen. En oh, ik heb hem eigenlijk ook nog nooit gehoord, dat hij zich warm. Uh, uh, uh, uh, dat hij zich warm gaat. Prrrr, ja, lalalala, het is, de, het is, dan de, dan het is een raggende mannen van man, dat hij loopt oh, zijn stembanden loopt op te rekken. Op te rekken. Ja, dat hoeft hij volgens mij. Ja, nou, Want dat gaat hem helemaal makkelijk af. Nou, als je vrouw kijkt wel altijd een beetje, een beetje beduust. Dus nee, die ik is de in kan, Ja. kant. Dat is logisch. We zouden dus een kelder hebben. Een geluidsdichte kelder thuis. Het loopt te schreeuwen. Het loopt te oefenen en zo. Ja, en wat doet hij tijdens een happy ending? En schreeuwt hij misschien ook heel hard. Nee, ik weet het allemaal niet. Maar ik, ik, ik zal echt denken van die man met Bons op de zender gewoon. Als hij een prater is verstandswoord. We zijn met z'n allen. Nou ja, goed. Ik heb nog wat de ik... nieuws uit de heemsteden. De politie heeft afgelopen zondag twee heren aangehouden. Die verdacht worden van het in brandsteken van fietsen. Dan zijn het geen heren natuurlijk. hè? Het nee. zijn kwaai jongens. Ja precies, min kukkels. Rond de vijf uur werd het tweetal aangehouden in de buurt van uh, de fietsenstalling aan de Leidse Vaart bij het NS-station. Uh, er zijn ongeveer veertien fietsen beschadigd. Zo, die hebben zich uitgeleefd. De jongens van 18 en 19, het waren geen heren dus, het waren jongens. Uit heem proces de eigenaar van de fietsen die schade opgelopen worden, verzocht zich te melden bij de politie. Zo. Als je een stationsfiets moet toch. Ja, het, het levert niks op een stationsfiets meestal. Nee, ik denk het ook niet. Die zijn meestal een paar tientjes waard dus ik bedoel. Maar dat zijn die fietsen ook van, uh, van dat, uh, dat je die kan huren? Die, die fietsen. de 285 nee, zo. volgens die. mij niet. Nee, dat okay. zijn gewoon die, uh, van die oude fietsen die je gewoon kopen op de rommarkt, weet je. Oké, ah, oké. Okay, okay. Dus proberen maar weer eentje terug te krijgen voor 20 euro. Er is nog een uh, alcoholcontrole geweest. Die was uh, afgelopen zondagavond, dus uh, vorige week, van 9 uur tot uh, maandagochtend uh, 4 uur. Maar de politie heeft dus wel bestuurders uh, die vanuit Zandvoort kwamen gecontroleerd op het rijden onder invloed. En jawel, er zijn zeven rijbewijzen ingevoerd, omdat ze echt te veel gedronken hadden. Meer dan een derde van de aangehouden bestuurders was beginnend bestuurders. Het waren dus echt jongeren. Oh, okay. ja, die ouderen lagen natuurlijk allemaal al lang op bed. Dus het is niet zo moeilijk dat... Nou, dat nou, nou die, die ouderen van tegenwoordig zijn het ook niet meer wat ze ja, vroeger hier, waren. Hoor. Die ja. ouderen waren altijd zo keurig, maar tegenwoordig hoor je wel andere berichten erover. Nou, ja, zondagavond de meeste, de meeste ouderen, die, die, die, die, die blijven lekker thuis en die chillen een beetje van, we moeten morgen weer werken. Ja. En de nou. jongeren ja, tot vier uur, nou, ik denk dat er de veel ouderen na twaalf zondagavond niet meer gaan. Nee, die mogen de straat niet meer op geloof ik. Hè? Voor hun eigen veiligheid. Ja, dat lijkt me heel dat verstandig. Uh, Heemstede hier nog wat berichten. Sparenborg in de Volksmond de apenrots genoemd. Het trasvormige appartementcomplex met uitzicht op de Sparen- en Heemsteedskanaal. En ook de jachthavenlanderijen rond de Hagenveld staan aan de vooraan van een gigantische opknapbeurt. Geschatte kosten. Wauw. 4 miljoen euro. Zo. Om een fors deel bijeen te krijgen overweegt het bestuur van de stichting Sparenborg... Het uitschrijven van obligaties. Er wordt gedacht aan obligaties van 5.000 euro per stuk. Met een rente van 5% en een looptijd van maximaal 20 jaar. 20 jaar? Wow, ja, dat is wel heel lang voor een obligatie. Ja, dus dit, dit uh, complex is ooit gebouwd in de jaren 70. En toen was die gasbel in Slochteren net ontdekten we hadden eens... Nah. Dubbele glas helemaal niet nodig. En opwarming oh, dus van de dat aarde we wel. Nog nee dat hebben ik nog Dus echt. Ze hebben een zinnig omzet qua gas. Jaarlijks gebruiken ze daar uh, per appartement 2300 kubieke meter gas. Terwijl een gemiddelde woning 1200 kubieke meter gas ja. gebruikt. Dus dat is twee keer zoveel zeg maar. Dus daar moet wel wat gaan gebeuren. Dus uh, mocht je interesse hebben... Nou, ik vind het te weinig. Obligaties. Ik heb laatst heb ik ook weer uh, gezien dat je ergens obligaties kan kopen. Die hadden 7,5 procent. En dat was een looptijd 5 tot 7 jaar. Dat Over, wel ik prettig. zou zeggen, onderhandel gewoon even. Ja. Bedoel, overal is de crisis, dus misschien zie je ook nog wel wat. Uh, dat je 6 procent krijgt dan Twintig 20 jaar, 5 procent. Dat vind ik, uh, vind ik weinig. Maar ik kan me voorstellen dat de mensen die er zelf wonen... dat die denken van ja, wij willen wel graag dat dit gaat gebeuren. Maar normaal gesproken zit het altijd in je, in je servicekosten. Hè, dat je ja. het onderhoud van... Maar ja, als dat uh, 100 euro in de maand is, <coughs> schiet dat ook helemaal niet op natuurlijk. Kijk, het is de vrouw van de cijfers. Kijk, ik kan ja. het niet gauw bijhouden. Maar jij zit meteen om te rekenen van nou, oh, dat is helemaal niet interessant gewoon. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Nou, Nog, goed. Niet. Nog een dus... ander bericht dat uh, de regen heb je wat? Uh, nee, ik, heb, uh, ik weet dus wel dat morgen gaan wij weer zingen. Het Shanti-festival gaat beginnen morgen weer. In het wit? Nee, in oh, het oh, dat blauil. was alleen de bruiloft. Ja, dat was ook de bruiloft, ja. <laughs> Nee hoor, maar het, het wordt weer gewoon een gezellige boel. En ik hoop echt dat het weer een beetje. We moeten eens over gaan kijken hoe, wat het weer gaat doen deze, dit weekend. Want ja. er is, is gewoon een hoop te doen. En het is zo jammer als het in het water valt. Dat is zeker waar. Dus we gaan even. Keep fingers crossed. Dat gaan we doen. shanty Oké, okay, tijd voor muziek: Legion Paperplane. Straks om even wetenswaardigheden natuurlijk. Onder andere Pierre Wind. Heb je nog wat? Nor can I pull myself up from my bed. I'd need twice as much to get me through my day. I need mean, this boy, I think he looks like me. Though I know it's not for real. Though I know him twice as much as you and I. That I didn't really feel. Now you're away, you at home every day. I don't beg, I don't bother a thing. You don't. Oh, wat een heerlijke muziekje. Deze was uh, Piet Jorn. En die had een ideetje om samen met Scarlett Johansson... een actrice... Oh ja, die, die trouwens mooie dame. Plus, die mooie dame. Weet je in hoeveel films zij gespeeld heeft? Geen idee. Mm, in ieder geval 30. In 30 films heeft ze gespeeld. En echt een hele snelle carrière. En ze is toch vrij jong, hoor. Want ze is... Oh, ik zit even te kijken hoe oud. Ze is geboren in 1984. Oké. Okay. Dus in... Het is voor mij net... Het is, ik, ik, even te rekenen, man. Die zit in, in midden twintig... Ongelooflijk. En dan gewoon al in ruim 30 films heeft ze gespeeld. Scarlett Johansson. En op jonge leeftijd leek ze al volwassen in films. En daar werd ze ook vaak gevraagd. noem eens even wat films waar ze in zat. Onder andere Alone 3. Nou, dat is niet echt een volwassen film natuurlijk. Lost in Translation. Maar ook bijvoorbeeld de paarden, de hoorswisselers. De paardschreeuwer. De paarden De hoorswisseler. Ik heb nooit iets met die film gehad, van dat ik het niet aan mijn bek krijg. Ja, ik vind hem wel. Ik vond hem wel romantisch. Maar ja, daar moet je misschien weer dame voor zijn. Dat is waar. Dan moet je dat, die, dat zesde zintuig... Een van, dat, dat, dat, dat, dat je dat moet je voelen. En dat heb ik natuurlijk niet. Nee, nee ja. is... jij hebt niks met die man... Uh, nee. Hoe heet die nou? Die, die blonde, die blauwe ogen? Ogelfield. Hè? Die Ogelfield. Nickel Ogelfield. Bedoel je die, Of niet? Ogilvy, dat, dat, is, dat is de babyfluisteraar. Oh, shit. Dat is heel wat anders. Oh, dat is niet hetzelfde. Nee, dat is uh, een bekende acteur. En volgens mij had hij ook onlangs, uh, was hij ook onlangs in het nieuws omdat hij uh, een facelift had genomen. En toen zag je dus al... Uh... Oh, Robert Redford. Ja. Wil je was gewoon, die je die, die, gewoon die was het toch, dacht ik? Ja, die speelde erin, ja, klopt, ja. ja. Robert ja. Redford, ja. Dat kom dat dat je is met oh, De, de, de babyfluisteraar is dat. Ja, dit is eigenlijk niet moet het mooiste Nee. Nou, maar die no. is toch al niet voor de dames, want die is gay wist je dat niet? Nou, dat wist ik helemaal laten niet. Ze, laten, kom je met je kind, laat je hem door zo'n uh, zo vieze man? Nee hoor. Nee hoor, gays zijn niet vies. Ah, ik hey, heb, wij tsss. hebben daar althans geen last van dat ze vies zijn. Nee hoor, we hebben er geen last van dat nee. ze vies zijn. Nou, ja, gisteren, nou ja. Ik, ja, gisteren had je weer zo'n programma dat ging over seks. En er zijn er drie van die nou met je bekakte dames die praten over seks zijn Engelse dames geloof ik en ja het is tegenwoordig erg in om over de de anus van de man te praten om daar van alles uh, in te stoppen in te stoppen en zo omdat je dacht, ik dat heb daar nou, als... nou nooit behoefte aan gevoeld <laughs> om dat te gaan doen Kom, ja, in ieder geval en dan zie je zo'n vrouw die zit bij, die, die praten erover nou en die je twee van die pisse dat is toch een beetje zo met je Schaap al gelacht. Besmuikt. Besmuikt. Ik vind het ook wel een beetje vies eigenlijk. Ja, ja, dat is misschien ook weer de kracht ervan. Ja, dit is en grappig, dus dat grappig. Als je iets stiekem de doet, dan, dan is het, het wel spannend, weet Laat je. Laat het licht uit, want ik weet niet wat allemaal voor vlekken er op het da, bed komen. Da, maar. Ja, het is een stoelbak radio mooie modderkleurige dekbed. Uh, ja, dat moet je doen. Een nou. zwart dekbed. <laughs> nou ja, ik zou je nog wat vertellen over stiekem dingen. Ja. Er is advocaten geschorst. Want uh, wat bleek nou? Het is een, een half jaar overigens. Want ze had in de gevangenis had ze orale seks met een cliënt. Vierspeuk. Nou. En volgens het terugcollege heeft zij het beroep onteerd. En de Sapier kwam even polshoog te kijken. Om, de, om te kijken gewoon of de routinebespreking tussen de advocaat en haar cliënt ordentelijk verliep. Maar ja, hij zag hun, hun in een ondubbelzinnige positie. En de advocaat probeerde het tuchtcollege nog te overtuigen... dat ze slechts een pen aan het oprapen was. Maar haar collega strafte er niet in. En ze hechte geloof aan het rapport van de cipier. Maar ik denk zelf ook van... het gaat helemaal nergens over. En uh, moet je kijken hoe vaak... Uh, gevangenen, ook dames... Uh, worden, door de cipier worden lastiggevallen. Ja. Dus misschien uh, was die cliënt... Was misschien wel heel erg vervelend tegen de cipier. En die cipier denkt van... ik zal jou even grijpen. Ik ga gewoon zeggen dat zij dat deed. Oh! Dat, dat denk ik dan dat weer denk hoor. Dan dat is dan mijn uh, slechte geest. Maar ik had zo van. Nou ja, ik kan me, ik kan me haast niet voorstellen dat uh, een advocaat dat gaat doen tijdens nee, een. Uh, dat lijkt me nog echt. Uh, dat, ja, nee, dat lijkt me echt heel erg. Volgens mij is het gewoon een setup: dan heb je dat je die cliënt toch... die zegt: van, Ik wil een andere advocaat. Zegt hij, weet je wat? Over, tien seconden, over, over twee minuten Na twee minuten kom je binnen. En ik gooi steeds die pen op de grond, weet je. Ja. <laughs> dus dan is hij gewoon mooi gepakt. Dus je zet je gewoon hele carrière ja. op het spel. En eigenlijk lekker een nieuwe advocaat, want hij vond het niet leuk. Want nou, ze wilde als, niks. Als we toch in de gevangenis zijn, is het ook uh, afgelopen week. Jeetje, wat een gedoe over die tbs-klant nog steeds natuurlijk. Ik ben eens de naam even vergeten. Maar ik zie nog wel die foto voor, hem, voor me. Die foto verschijnt overal. Is dan zie je vrouwenhandelaar? Uh, ja, die vrouwenhandelaar ja. die getrouwd is. En die foto... Uh, die mocht niet in, uh, in de kranten. En Gerard Spong, die is natuurlijk altijd zo heel erg goed en heel erg netjes. Die was gisteren bij uh, Jeroen en uh, Paul. Of ja. is dat ook weer Paul en Witteman, zo heet dat eigenlijk. En uh, die was daar te gast en die ging dat even goed uitleggen waarom dat mag en waarom het niet mag en bla bla bla. En eigenlijk, die uh, minister die erbij zat, ik ben zijn naam vergeten, die maakte daar een heel goed punt door te zeggen: van... Het is toch raar dat we hier zitten praten over die, over die foto van die. Van die crimineel die zoveel dingen fout heeft gedaan. terwijl we eigenlijk moeten praten over het feit. wat hij allemaal heeft misdaan. Ja. We moeten helemaal gaan aandacht besteden aan het feit. dat, dat die foto in de krant komt. en dat dat misschien niet mag en zoiets. Dan denk ik denk, ja, die Gerrit ja. Spong, dat is al zo'n ijdele man. in die fotograaf die naast hem zat. Die maakt er echt een heel goed punt door te zeggen van... nou, dat is weer een minuutje fame voor Gerard Spong... dat hij weer op de televisie mag komen om te zeggen... dat de foto van een crimineel niet in de krant mag. We hebben nou geen belangrijke dingen om over te praten. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, ja, nou heeft de Heers er ook alweer dingen erover gezegd... Van, uh, waarvoor die man vrij is gekomen... en dat dat waarschijnlijk ligt omdat de rechten niet goed hebben gefunctioneerd. En nou moeten de gevangenisdirecteuren moeten nu beslissen... of zo'n TBS-klant vervroegd vrij mag komen... En die gevangenisdirecteur zeggen van... ...maar wij hebben geen volledig zicht op, op, op het dossier. Dus nee. het wordt maar heen en weer geschoven. Ja, maar terwijl Heersbalin ik... is gewoon schuldig. Die is verantwoordelijk. Hij moet weg. Hij moet weg. <laughs> ja, het is wel zo. Maar ik, er werd ook weer gezegd... Van, ...ja, die rechters die moeten weg. Maar die, die zijn weer onschendbaar. En die worden benoemd voor het leven. Ja. Dus die kan je op dat moment uh, niet eruit gooien. Maar ja, die, die minister die in ieder geval op tv was, die was op dat moment, dat, dat zag ik net, de geen ja? minister, maar een mini-ster. Hoe vind je die? Minister. Mini-ster. Oh, mini, ja. Zie je dat die ja dat, uh, Zou zo daar nou het woord vandaan komen? Nou, ik vond, ik vond Gerard Spong, is echt wel waar. dat is echt een, ver, een verwaand mannetje hoor. Als je hem ook ziet zitten zo. En het waren twee van die homo's naast elkaar. En die kunnen elkaar altijd wel goed uh, te woord staan. vind ik Ja, altijd. Die, die kunnen ook heel vals zijn. Die kunnen heel vals zijn ja, tegen maar elkaar. Ja, dat is toch ik ook wel, wel even, wel even lekker om te doen, toch? Volgens mij heeft Gerard Spong ook om de tafel nog even proberen te trappen. Maar volgens mij staat ze net te ver weg bij elkaar. Ja, hij maar die pen op de grond gooien, maar er ja, gebeurde niks. De en dan kan ik hem ook weer even pakken wel. daarop. Maar dat is ja, lekker niet ja, gelukt. Ja, dat is zeker waar. <laughs> nou, we zullen verder zien hoe dat afloopt, die... Pies vuile vrouwhandelaar, Want daar zijn we met allen wel over eens. Absoluut. Daar zijn we het zeker over eens. Nee, ik pak even mijn mond Monika. Ik heb geen idee wat ik hier z'n idee spelen heb gepropt. Maar het klinkt gezellig. Nou, voor mij wilde ik dit helemaal niet. Oh. Nee. Ik nee, was het, net het helemaal het in de mood. Ja, dat snap ik allemaal wel. Maar het is uh, niet de afspraak. Ik ga toch voor iets anders. En ik uh, zoek het even gewoon live op hier. He, he, he een heeft u, heeft u thuis nog even een moment? Dat -da -da -da -da -da -da -da. moet allemaal ruimte van zijn natuurlijk. hè. Onze DJ Wilco is naast zich op zoek naar een fantastisch ja. nummer. ik heb hem gevonden. In het, uh, de bibliotheek hier razendsnel weg naar een high-tech studio. Hier, dus het, alles is uh, zo gevonden. Dus een direct. beetje moeite. Basement Jacks. We hebben een nieuwe single. En hebben we hebben een ingehuurde zangeres. Oh nee. Zanger. I never, never dream The things will get the better on me. Sad